Niet te zeggen. Is Lennart er ook? Nee, die uh, zou vandaag wel aankomen. En morgen zullen de, de journalisten er wel zijn, denk ik. Dus dan kun je voortaan lezen hoe het gaat. Hey, ik dacht dat het voorlopig stilgehouden zou worden. Dat zei je toch? Ja, dat zei ik inderdaad. En dat zei Hanna ook, maar uh, wat helpt het? Een van de nadelen van een hoge piep bij de moordpigaten te zijn... is dat de grote bladen je nou met de gaten laten houden. gaan weg. Ja, nee, het is echt zo. De huur zijn er mensen voor. En wat erg is, ze hebben de informatie uit het korp zelf voor nodig. Dus er zitten bij en daarvoor betaald worden? Precies, en dat is verdomd irriterend. Nou is het dit maar Dat is een van de fatsoenlijke figuren. Ja, wat, wat nog lang niet betekent dat zijn kant zo fatsoenlijk is. Oh, nee, nee. Dus morgen valt hier de hele meute naar binnen en is het met de rust gedaan. Kloten om met Alrich te spreken. Nou, dat buitenleven schijnt je goed te doen. Je gaat toch eens als een echte vent praten. Hm. Wat wil jij in doen? En gang aan het schilderen. Alweer? Ja, dat blauw beviel me toch niet achteraf. Hm. Wat nou? Hm. Nee, Moet natuurlijk zelf weten. Welke kleur wordt het nu? Blauw. Blauw? <laughs> maar een ander blauw. Oh. Dit is niet zo blauw als het vorige <laughs> blauw. zelfs wel zien. <laughs> zeg, ik ga eerst een ritje maken, wat tolucht. En ik eh, kan hem niet verlangen te wachten, natuurlijk. Bel je vanavond nog wel even op, hè? Ja, doe dat. Het geeft niks als het laat wordt. Zet ik de telefoon naast mijn bed. Ja, maar ik, ik wil je niet wakker bellen. ben oh, je gek. Ik ligt toch te lezen. Dag. Dag. Daar heb je het postkantoor. En nou komen we voorbij de bushalte. Toen Sigbrit voor het laatst gezien werd, stond ze ongeveer hier. Mm -hmm. Ja, en er was dan was er nog iets. Wat was dat? Nou, een getuige zag nog iets anders. Je maakt het spannend. Ja, sorry, ik bedoel dit. Die getuige zag Volker Bengtsen. Hij kwam met zijn vrachtwagen aanrijden en toen die Sigbrit passeerde, toen stopte hij. Nou, het leek allemaal heel gewoon. hij had die kaart van hem opgehaald en was op weg naar huis. Ze kenden elkaar en waren buren. Hij weet dat ze op de bus wacht. en geeft haar een lift... Nou, waarom heb je dat idee dat verteld? Wat is het voor een getuige? Een oude dame hier uit het dorp. Signe <coughs> Persson heet ze. Toen ze hoorde dat Siegfried verdwenen was, kwam ze naar ons toe om dat te vertellen. Ze had aan de overkant van de straat gelopen en ze zag de wagen stoppen. Maar toen ik vroeg of ze Siegfried echt had zien instappen... Ja, wat zei ze toen? ...dat ze zich niet had willen omdraaien om te kijken. Maar ze wou niet nieuwsgierig lijken. Ja, dat is onzin, want dat oude mensen waarschijnlijk de nieuwsgierigste van de hele buurt... Mm -hmm. Toen ik bleef aandringen, gaf ze toe dat ze haar hoofd een klein beetje had omgedraaid. Maar toen waren vrachtwagen nog, Siegfried nog te bekennen. Ja, na wat heen en weer gepraat, gaf ze toe dat ze niet helemaal zeker was dat de wagen stopte. Dat ze geen praatjes over mensen wou ophangen. Maar aan mijn secretaresse vertelde ze dat ze Bengtson had zien stoppen... en Siegfried in de wagen had zien stappen. Ja, dus, uh... Wat zegt Bengtson zelf? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee, ik heb niet met hem gepraat. Twee regisseurs uit Trelleborg zijn aan hem toegeweest, maar toen was hij niet thuis. Daarna viel het besluit dat jullie erbij gehaald zouden worden... en ik kreeg opdracht af te wachten en maar liever niks te doen. Niet op gebeurtenissen vooruitlopen, zogezegd. Overlaten aan de experts. Nee. Dus ik heb afgewacht en niks meer gedaan. Ja, ik heb zelfs geen rapport gemaakt van de verklaring van die oude Signe Persson. Vind je ja, Ik vind het verdomd ja, Ik ben een beetje bang voor Signe Persson... Ja, dat mens was betrokken bij het moeilijkste geval dat ik ooit heb gehad. En dat was een jaar of vijf terug. Ze zei toen dat de buurvrouw haar kat had vergiftigd en diende een formele aanklacht in. We waren dus wel gedwongen onderzoek te doen. En wat denk je? Prom diende dat andere oude mens ook een aanklacht in tegen Sikne Persson. Omdat haar parkiet door de kat om zeep was gebracht. Ja, we groeven het kattenlijken op, stuurden het naar Helsingborg en vonden geen gif. Maar nou komt het. Toen zei Zikne dat het andere oude mens in de sigarenwinkel twee sigaren had gekocht en die gekookt had. want ze had in een weekblad gelezen dat als je sigaren maar lang genoeg koopt, dat je dan nicotine kristallen krijgt. Die dodelijk zijn en geen sporen achterlaten. Nou had de buurvrouw inderdaad twee sigaren gekocht, maar ze zei dat die voor het bezoek waren. En dat de broers had opgerookt. Ja, enfin. Maar hoe kon die kat een paar koud bijten? Vlocht die dan vrij rond? Nee, die zat in een kooi. Maar het mens beweerde dat Zikne de kat tegen de vogel had opgehitst. Ja, om die parkiet zo bang te maken dat iedereen erin zou blijven. Ja, ja. En waarom? Omdat die vogel kon praten en verschrikkelijk rake dingen zei. Nou, ik naar Zitme. Ja hoor, dat klopte. De parkiet had daar toen wel vijf keer een oude hoer genoemd. Ja, en die, en, die, ja. en die, die nicotine kristallen? Ja, theoretisch klopt dat. Maar alleen als het slachtoffer een regelmatig nicotineverbruiker is... kun je de vergiftiging niet bewijzen. Ja, je moet eruit zoeken, niet nietwaar? Een leerlingagent die in die tijd bij me was, werd er compleet gek van. Hij onderzocht die sigarentheorie tot op de bodem. Ja En toen Signe Persson voor de tiende of de elfde keer kwam aanzetten, heb ik haar gevraagd of een kat altijd sigaren rookte. Hmm. <laughs> Daarna heeft ze me een paar jaar niet meer gegroet. Nou ja, de zaak werd afgeschreven. Maar die leerlingagent bleef thuis sigaren koken tot hij de zak kreeg. Toen hij is in Esleuf gaan wonen. <laughs> en die werd uitvindig. Zo zo. En... Uh... Vond hij iets uit? Nou, ik heb alleen gehoord dat hij het patent wou krijgen op een pol... met een lichtgevende rand. En een nicotine-detector die miauwde. als je de vergiftigde de koolsoep in stopte. <laughs> nou, toen dat ging, probeerde hij dat ding om te bouwen... tot een mechanische kat die op carbid ligt. Ach ja, je maakt wat mee in dit werk. Maar goed, hier is dus bezienswaardigheid nummer 1, De bushalte. Ja. En bovendien is het verhaal over de getuigenverklaring van een zieke persoon. En over een man wiens leven werd verruineerd door een sigarenroker de kat. Ja, precies. <laughs> nou, je begrijpt dus dat ik er niet naar uitzie om Signe te laten opdraven voor een getuigenverklaring. Ja, tussen twee haakjes, ja. er zit een kaart achter ons aan. Groene Fiat met twee kerels erin. We staan wachten buiten het bureau. Kunnen we een eindje met z'n oomtoeren? Dat nou, ik kan best doen. Interessant om geschaduwd te worden. Dat is een nieuwe ervaring voor me. Nou, we gaan niet harder dan 30, maar inhalen hoor maar. Die huizen daar rechts in de verte, dat is dommer. Daar wonen Siegfried noord en Volker Bengston. Nou, weer erheen? Nee, nu niet. Is er overigens een uh, grondig technisch onderzoek gedaan? Bij Siegfried? Ja. Nee, niet dat ik kan zeggen. We hebben daar rondgekeken en die foto weggehaald. Ja, we hebben er dus wel wat vingerdrafdrukken achtergelaten. Als ze dood zou zijn. En als ik haar gedood zou hebben, wat zou ik dan met het lijk doen? Dat word je toch vragen. Ja. Daar heb ik zelf ook over nagedacht. Maar er zijn veel te veel mogelijkheden. Massa's, mergelgroeven en oude hutten... schuren en krotten. En dan heb je de hele lange kust langs de Oostzee nog... met lege zomerhuisjes en de bossen. De bossen? Ja, bij het Beuringermeer. De politie hield het pistoolschieten ieder jaar op een open plek daar. Maar na de storm van 68 zijn ze ermee gestopt. Was niet meer te doen. Die kon niet eens meer met een tractor komen. We gaan honderd jaar voorbij... ...voordat ze alle omgewaaide bomen opgeruimd hebben. Hey, bovendien. Torik, die kerst, verd... die blijven ons maar volgen, hè? Ja, wat wou je zeggen, bovendien? Ja, bovendien is het de algemene opvatting... ...dat Sivri door iemand in een auto is opgepikt. Er is dus zelfs een getuige die dat beweert. Als je op de kaart kijkt... ...die ligt in het uh, dashboardklasje. Oh, ja, ja. Huh? hem? Ja. Nou, dan zie je dat er drie grote wegen door het district lopen... Mm. Hij kan er dus overal mee naartoe genomen hebben, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp het. Over de landwegen maar niet te praten, hè? Precies. Zoeken heeft dus geen zin. Mooi landschap anders, hè? Ja. Dat is prachtig. Een groene Fiat, die volgt ons eraf. Zeg, ik rij naar Aberhards. Komen we langs Dubek, Drassig en smerig. En daar is de rotstuk langs de hele kust hier. Als iemand zich van een lijk zou willen doen, hoeft hij daar maar ergens te dumpen. Dan vindt hij nooit meer iemand het, uh, het lijk terug in al die modder. Het zijn allemaal jonge knullen, hè, die ons volgen. Ja. Ik snap het niet. Als ze iets willen, kunnen ze toch een praatje komen maken. Knap vervelend zijn er zo te zitten loeren. We worden zelf ouder en ouder. En de journalisten worden steeds jonger en jonger. Er is steeds minder contact meer Ja. Ja, dan komen we door, bij kaas. Hier wonen die mij dus, die mijn relatie tot vrouwen normaliseerde, zou ik maar zeggen. Ja, wat was het nou? ...met mij en de vrouwen. Wat bedoel je dat ik niet zou weten... ...omdat ik nooit getrouwd ben geweest zo? Weet je, ik heb het idee... ...dat wij heel weinig van Siegfried moord afweten. Hm? We weten hoe ze eruit zag... Mm -hmm. ...waar ze werkte... ...dat ze nooit veel tamtam maakte. We weten dat ze gescheiden was en kinderloos... ...niet meer goed beschouwd. We hebben er wel eens aan gedacht... ...dat het op een leeftijd is waarop veel vrouwen gefrustreerd raken. Vooral als ze geen kinderen hebben... ...of sterke familiebanden of uitgesproken interesses. Dan raken ze in de overgang... En beginnen ze zich oud te voelen en mislukt, vooral seksueel. En dan gaan ze vaak stommie tijden. Voelen zich aangetrokken tot jongere mannen, dan gaan ze onbezonnen relaties aan en zo. Meestal komen ze dan met uit, emotioneel eh, en financieel. Ah, bedankt voor de les. Wil je daarmee zeggen dat Siegfried een geheim seksleven had, of zoiets? Ik bedoel dat het zou kunnen dat we de privéleven moeten aangaan, voor zover dat het dan gaat dan. Ja. Dat het best dus mogelijk is dat ze er een doodgewoon voor door is gegaan met een jongere. jongeren dat ze alles in de steek heeft gelaten om even gelukkig te zijn. Ook al duurt dat geluk maar een paar weken of een paar maanden, niet? <laughs> om ze eens goed te laten pakken. Of om eens met iemand te praten, met wie die ze echt contact denkt te hebben. Eh, het is een theorie, maar ik geloof er niet in. Omdat het niet in het patroon past? Ja, precies. Ben je nog van plan? Of is dat een uh, al te brutale vraag, nee. Ik wil wachten tot Lennoff komt en dan staan Volker Bentzoon en Bertel Moor bovenaan de lijst. Zo'n gesprek. Uh, ah, ik wil graag mee. Ja, dat geloof ik best. Ja, zo is dat. En nou heb ik er genoeg van. Wat ga je doen? Jongelui een dienst bewijzen. Morgen, heren, we rijden nu naar Anderslucht terug. Maar ik ga over Kelstorp om eieren bij mijn broer te halen. Ja, dat is goedkoper voor de krant als jullie de kortere weg over de skivaart nemen. Ja, ik zeg maar even... Ik nog niet. Wat ben je? Infectieux. Maar je zou toch hier zijn? Ach ja, maar weet je, ik haat autorijden. Blijf vandaag maar hier. <laughs> je bent er zeker een of de goede restaurant tegengekomen, gekomen, hè? Hoe rijdt het zo? <laughs> ja, nou, dan zie ik je morgen dus. Trust u. En hoe staat het met de zaak? Ja, die zaak, daar valt eigenlijk niks in over te zeggen. De dame in kwestie is 17 dagen spoorloos en we weten niet meer wat er dan al zo gedobbeld wordt, hè? Rottels hebben vaak een kern van waarheid. Ja, ja, ja. Geen rook zonder vuur, ik weet het. Wilhard ja, clichés, man. Zetten ze er goed in anders toe. Wat, wat, de Andersluft heet het. Oh, ja, ja, ja. Nou, het is heel gezellig, maar de journalisten die zit al achter ons al. Ik heb je uniform, maar ik huh. moet hem je mee ontzetten. Ah, jij bent. Nou, tot mooi. Dag. Oh, ja. Ik heb het verkeerd gedraagd, maar ik moet deze hebben juist. Zullen we doen? Ja, hoe wist je dat? Wie belt er nog anders op dit uur? Hm. Ik, eh, ik heb je de hele avond geprobeerd te bellen. Ja? ja. Voel je uit? Oh, gaat je niks aan. Oh. Hoe gaat het, daar? Och, die dame is nog steeds niet terug. Nou, ze komt misschien nog wel opdagen. Mensen kunnen toch niet zomaar verdwijnen? Dat zou jij als detectief toch moeten weten. Ik, eh, ik geloof het van je haal. Ja, dat weet ik. Oh. Overigens ben ik naar de film geweest. Rustig. Weet je niks meer? Ja, nou. Maar nu niet. rustig, Dus je wilt Bertel Mort gaan opzoeken? Ja. Nou, ik heb je voor hem gewaarschuwd. Weet je, sommige kapteins worden een beetje zonderling. Het zijn vaak erg eenzame mensen. En als ze dan een beetje heerszuchtig zijn... ...worden het keiharde potentaten, rabouwen. Ik heb het gelezen dat het op passagiersschepen anders is. Maar dan zoeken de rederijen andere mensen vooruit. Die kapteins moeten per slot van rekening met de passagiers om kunnen gaan. Maar morgens voeren vrachtschepen op de wilde vaart. Dat maakt een heel verschil. Uh, hij zal misschien niks anders doen dan tegen je schelden. Dat alibi van hem? Dat, uh, ja, de veerboot naar Kopenhagen. Uh -huh. Kwakkelig alibi. Hij zegt dat hij in het salon zat, in zijn eentje. Nou, de steward heeft hem niet gezien. Maar die was dus een, die nacht zelf ook dronken. Maar er zijn getuigen die hem geïdentificeerd hebben. Niet zo moeilijk, want hij ziet er vrij opvallend uit... Maar het probleem is, hij ging vaak met de veerboot mee. Je kan er niet op rekenen dat het personeel zich iemand een paar weken later nog herinnert. En dan ook nog weet welke dag het precies was. Enfin. Jij praat nou met hem. Dan zou je het zelf hoor? Jouw weet je blijkbaar niet overtuigd. Hè? Nee, niet van zijn alibi. Wat anders, waar blijft die collega Colbert van je? Die is denk ik in Vekscher blijven hangen. Wat is er zo boeiend aan Vekscher? <laughs> Misschien heeft iemand een verleid met illegaal gevangen die kreeft. Die kan hij anders alleen maar een diepvries krijgen. Dat maakt een heel hoor voor Colbert. Nou, als ik de bus wil halen, moet ik gaan. Tot vanavond. Nou. Niemand heeft het gebouw verlaten over inspecteur. En als je nou eens door de achterdeur is weggegaan, agent? Ja hmm? uh -huh. maar... My... Dat, dat is toch onmogelijk. Hoezo? Nou, ik, ik kan toch niet tegelijk achter en voor het huis staan. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. U wil me daar toch niet voor rapporteren, hoofdtepekteur? Nee, uh... nee, dat zal ik niet doen. Zullen de rekening mee moeten houden dat jij dat helemaal niet kan? Je waar hè? Oh, ja, oh. ja maar, maar, maar het is in ieder geval het goede huis. Ik, ik heb drie keer op het naambordje gekeken en er staat moord. En daar is geen verandering in gekomen? Nee. Oh, nee. Z -z zal ik mee naar binnen gaan? Ik, ik bedoel, ik heb een pistool en als het nodig is, dan... Ik, ik heb de radio in mijn overhemd gestopt om hem niet te laten zien. Niet nodig, goeiedag. En is dat godsverdomme voor een pijas? Waarom sta jij al twee uur naar mijn huis te doen, klant die je bent? Dat is een belediging van een handhaardig functie. Als ik jou nog één keer zien verkleden, aaf, snij je oren van je kop. Dat is een bedreiging van een politie. Helemaal niet, helemaal niet. Wat helemaal niet? Wat helemaal niet? Wat is er doen aan nou? Blijf nog even rustig. Ik wil niet rustig blijven. Ik wil met rust gelaten worden. En ik wil geen snotapen in apenpakkiet uh, voor, voor mijn huis om het te bespioneren. En trouwens, uh, ik ben gewend te doen wat ik wil. En wie, uh, wie ben jij wel? En jij ziet naam? Nou? De opa is zelf. Precies. Ik uh, ben in 108 landen geweest. En ik heb nog nooit zo vervloed. Dat roep mij gemaakt is hier. Smeer is, ze zitten achter Jan. Het Het ziekenfonds zit achter je Jan, Of de belasting, of de, de sociale zorg, of hoe dat er ook verdomme ook heet. Of het GEB, of de douane, of het volkingsregister. En zelfs de post zit er zo, de mieter. Terwijl ik helemaal geen post wil. Hoe weet jij zo precies dat het 108 landen zijn? Zeg geen jij tegen me. Ik wil niet dat iedere kloot zou jij tegen me zeggen. Zeg op zijn ze minst, sir of meneer Mart. Hoe ik dat weet. Natuurlijk omdat ik het bijhoud doen. Het eh, 108ste land waar ik was, was Oppervolta. Mijn kreeg gevlogen uit Casablanca. Het eh, 107ste land was Suikje-Hemen. Eh, en ik zweer je, ik zweer je dat dit hier het blazerste is. Ik, ik heb in het ziekenhuis gelegen in Noord-Korea, in Honduras, de Dominicaanse Republiek, Pakistan en Ecuador. Maar ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt als... Als, als van de zomer hier Ik werd in een zaal binnengeschoven die, nou, die misschien twee eeuwen geleden niet was. He? We lagen daar met 29 man. En 17 waren net geopereerd. Er komen de heren directeuren en vragen zich af waar we over kanker En zeggen dat we onze bek moeten houden. Want het is gratis. Gratis. Als die belastingkers als wolven van je rond hangen. Vertelde hij me nou eens. ...hoe zo'n ratregering hangt kan blijven. In heel wat landen waar ik geweest ben... ...werden ministers opgehangen voor de soort zakjes. Uh, sta je nou om je heen te kijken. Ik weet wel dat ik hier kleren klerenbend is. Ja, helemaal niet goed is schoonhouden. Weet niet hoe het moet. De rot zou het steeds meer En de stank ook. Ik moet om het kwartier stevig stevige brudel. Nee, ...naar je tegen de stank, ik zweer Dan wil ik jou eens wat vragen. Mm -hmm. Wat is er in Gods Christus nou aan de hand? Waarom staat er een idioot aan mijn deur te krabbelen... terwijl ik me probeer te scheren? Ik scheer me al keer per dag En doe het altijd zelf. liefst met een mis. dat het beste. Ik vroeg iets. Ik heb geen antwoord gekregen. Wie ben jij zelf bijvoorbeeld? Wat heb jij verdoemd me in huis te maken? Mijn naam is Martin Beck en ik ben van de politie. Om precies te zijn, hoofdinspecteur bij de recherche... en een chef van iets dat Rijksmoordbrigade heet. Wanneer ben ik geboren? 19 september 1920. <laughs> is verdonkel over om zelf, ze vragen te hem al zelf. Met, eh, wat wil jij nou eigenlijk? Deze vrouw is ze 17 oktober verdwenen? Ja. En? En? Wij vragen ons af waar ze gebleven is. Ja, ja. Maar goed, ze ik heb toch gezegd dat ik het niet weet... En precies de zeventiende zat ik op de veerboot... ...malmerus oh. een beetje door te zakken. Het is het enige behoorlijke schip in de hele stad. Het is tenminste flink wat zuiver bedoeld. U draagt al zelf een soort café? Ja. En ik heb twee vrouwen die de zaak runnen. En reken maar dat het thuis schoon is, verdomme. En blinkend gepoetst. En dan smak ik ze de haven in. Gaan we zo af en toe langs. En ze weten nooit wanneer ik kom. Snap het. U mummelde uh, iets over moordzaken. Ja, dat is een mogelijkheid. Dat is vermoord. Iemand schijnt hem meegenomen te hebben. En uh, uw alibi is nogal gammel. Mijn alibi is verrekte goed. Ik zat op de mannelhuis. Er woont een moordenaar naast de verdomme. Heeft hij met sint iets gedaan als... dat zo is dan met mijn grote handen. En ga nou weg, anders maar ik woest en sla je op de bek. Oké. Okay. Mijn grootste onwoordelijk is dat ik in die vervloekte stad Trelleborg ben geboren. Met een staatsburgerschap dat ik nooit gewild heb. Een land waar ik nooit langer kon uithouden dan de hoogstens een maand of twee. Maar toch ging alles prima, tot ik ziek werd. Ik hield ze ziek, ik kwam bijna ieder jaar thuis. We het goed. En vertrok ik weer. En toen begon dat glazen. Mijn levering naar zijn moer. Ik werd verdomme afgekeurd. Ga nou weg! Als ik terugkom, is er misschien een muur te halen. Ach, van dood, van naar de hel? Wat is uw vrouw voor iemand? Gaat je iemand. niet aan, sfeer. Dat kan ik helemaal. Wacht even. Ik ben van gedachten veranderd. Waarom weet ik niet? Briet u? Jawel, maar niet nu. En zeker geen pure vodka die niet eens koud is. Het is ook geen drinken meer. Ik eh, zou dit ook niet drinken. Als ik nog een steward of een mesbediener had... die met lijm en ijs kwam aan halen, als ik me kuchte. Soms, soms vraag ik me af of ik die kroeg niet zou moeten verkopen en hier weggaan. A-monster in Panama. Of Liberië. Ga zitten in Jezus' naam. Ja. Het is alleen dat ik nooit een eigen schip zou krijgen. Ik zou hoogste stuurman kunnen worden bij, bij iemand die net zo is als ik. En dat zou ik nooit kunnen verdragen. Dan zou ik die klootzak wurgen. Maar ik, ik zou in elk geval op open zee naar de verdommenis gaan. Dat maakt verschil. Ook dacht je van niet? Ja, dat maakt verschil. U wilt dat ik blijf? Goed, dan blijf ik. Laat dan eens over Siegfried praten. Goed, best. Laat we over Siegfried praten. Nee, nee, ik weet wat u denkt. U denkt dat ik Siegfried iets gedaan heb, maar dat is niet zo. Kunt u dat niet snappen? Ik weet trouwens precies wat de politie waard is, hier en waar dan ook. Smeren is het zijn ratten. En het enige waar ze voor deugd is, is aan boord komen om, om drank en sigaretten te bieden, zodat ze geen stond maken. Ik weet nog zo'n stuk tuig in Millwall. Toen we daar een lijndienst op hadden, zo'n zo bobby. Hij stond er als een standbeeld klaar. Ik, ik, ik zweer het je iedere keer een zwaan ligt. En uh, hij salueerde. Hij zei, yes, sir. Glad to see you, sir. En als hij vertrok, dan... Was hij zo volgepropt met tabak en flessen dat hij nauwelijks over de loop lang kon. En hier gaat het al net zo toe. Ik wil geen tabak of drank van u. Wat wil u van me dan? Ik wil weten wat er met uw ex-vrouw is gebeurd. Daaraan vraag ik hoe ze is. Wat voor iemand? Oké. Oké. Ze is oké. Okay. Wat wilt u dat ik zeg? Ik hou van de. Maar. U probeert me erin te luizen. U hebt van die diende in Andersleuf gehoord. Dat ik het een paar keer heb afgetuigd. Weet u dat hij me een keer op mijn weg geslagen heeft? He. Ik had nooit gedacht dat hij zo leffer had. En ik ben maar één keer in mijn leven in elkaar geslagen. En dat was tegen vier man in Antwerpen. Maar hij had gelijk en ik niet. En... Dat begrijp ik. Jullie zijn de hele tijd getrouwd, Voorster? Oh, ja. Mijn was pas 18 toen we het draaien. Twee maanden later vertrok ik. En daarna was ik altijd op zee. Maar. Eh... Ik kwam ieder jaar een maand of twee thuis. dat well, dat fantastisch. Seksueel? Ja. Ze was me. Ze zei altijd dat het net was of ze door een trein werd overreden. En de rest van het jaar? Ze zei dat ze me trouw was. Ik heb nooit reden gehad om, om er aan te twijfelen. Maar ik vond het altijd wel een beetje vreemd... dat ze precies één maand zo verdomd heet was... en, en de rest van het jaar blijkbaar niks nodig had... Maar ze zei dat het niet zo'n kunst was. Gewoon er niet aan denken, zei ze. Mm -hmm. En u? Ja, nogal wie ze dus ook naar de hoeren ging ja, als ik in een haven kwam. In honderd acht landen. Ja, de Bordeigler heb ik nooit geteld, maar het zijn er aardig wat geweest. U kunt wel adressen van me krijgen als u dat wil. In sommige landen hebben ze geen hoeren. Ik herinner me Roemenië. Ik lag met een oude schuit drie maanden in Constanza. En in die hele stad was geen hoer te vinden. Ik moest de trein naar Budapest nemen. Maar daar ben er ook geen heen. Ik, ik had zoiets nog nooit meegemaakt. En wat heb je toen gedaan? Ik ben naar Piraeus gegaan. Daar waren er duizenden. Ik heb twee weken lang gezopen en geneukt zonder het bed uit te komen. <lacht> ja, gansam. Nou, nou denkt u dat zeelui niks anders doen dan in iedere haven naar de rollen. En dat bewijst maar één ding. ...dat u niks van zeilai af weet. Ik heb zeven jaar met een vriend gevaren die getrouwd was... ...en ik kan er een eet op doen dat hij in al die zeven jaar nooit naar de hoor is geweest. En dat vind ik verrijkt goed. Zo het ik moeten zijn. En uh, ik ken er nog een paar zo. Maar wat zei u thuis? Dat ziek uh, was Dat ik te trouw was geweest natuurlijk. Dat uh, ik had zitten springen om mijn verlof... Ik moest er alleen wel voor uitkijken dat ik niet thuis kwam met platjes of een druipen. Verdomde mazzel dat er penicilline is. Maar tegen Cypriot zei ik dat ik, dat ik nooit met naar een meid kijk en, en dat deed nog een eetop ook. En ik, ik zou het nou nog niet toegeven, maar... Joh. Nou, het Ik laat doet er nou niet meer doen. Omdat uh, Cypriot dood is, bedoelt u? Dat probeert u me nou? Mij op de een of andere manier had de lokken, Dat lukt u toch niet. Aan de ene kant zat ik dus op die veerboot. Dat is toch een best alibi, hè? En aan de andere kant heb ik Siegfried niet vermoord. Wat denkt u dan? Weet ik niet. Maar ik weet een paar dingen verdomd goed. Dingen waar u nooit aan gedacht hebt. Wat als wat? Siegfried houdt van kakkerigheid. Ze vond het het einde om de partijnsvrouw te zijn... en in dat mooie huis te zitten. Ze had het mooi voor elkaar, Met haar eigen loon en mijn garage. Bovendien heb ik altijd wel geld van mezelf gehad. Toen gingen we scheiden en dat was oké. Okay. Maar ik vond niet dat ze betaald moest worden om van me af te komen. Dus alimentatie of zo, was er niet bij. Mooi dat ze haar grap krap kwam te zitten na de scheiding. En waarom zijn jullie eigenlijk gescheiden? Ik kon het niet uithouden om in dat verrekte gat te zitten zonder iets uit te voeren. Dus ik zoop en zoop en, en riep dat ze mijn schoenen moest poetsen en, en het huis schoonmaken. En, en gasten van langs en dat pikten ze niet. Ja, gelijk had ze eens. Achteraf had ik er goed spijt van. En hier kan ik er rustig spijt van hebben. Net zo goed als ik, als ik er spijt van had. Dat, dat ik vijftien jaar lang elke, elke dag twee vlessen heb gedronken. Proost. Afgezien van het feit dat ik de goud binnengebracht de alcohol is, is het ook nog 60 procent. Dus als je dit zo blijft drinken alsof het water is. Mee drinken of je bek houden. Hm. Ik vraag me één ding af. Wat is heb je nog seksueel contact gehad met haar na de scheiding? Reken maar. Ik ben verschillende keren naar de toe gereden om er een beur te geven. Maar wel weer een tijd geleden. Voor het laatste. Anderhalf jaar geleden op zo minst. Nou, wat vond ze daarvan? Wat ze ervan ja. voelt. Ze voelt nog steeds dat het net was of er een locomotief over de rij ging. En rond het einde... Ik weet alleen maar geiler hoe ouder je werd... Toen had ik nog wel gehoopt dat het allemaal te lijmen viel, maar. Nou is het te laat. Waarom? Oh. Om een heleboel redenen. Onder andere omdat ik ziek ben. En ook omdat er niks meer te lijmen valt. Wat we hadden was immers op niks aan leugens en poel gebaseerd. die is het nou waard? Ik toch hou ook van Cypriot. Kapitein Moort. Nou we verhalen te over, dan moet u wel een grote ervaring hebben met vrouwen. Ja, ja mag ik wil zeggen. Goede hoeren, kunnen één ding, ze kunnen neuken nou in. Was of is uw vrouw? Een seksueel opwindende vrouw. Tja, wat dacht je. Dat is niet voor niks dat ik elk jaar minstens een maand uit de waar ging. <laughs> Daar in dat verrekte anderslijf. En wat denkt u nou? Wat ik denk. Ja, godverdomme wat je denkt. Ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Ik weet steeds minder wat ik nou eigenlijk moet geloven. Ik weet niet eens zo zeker meer of ik u nou wel zo'n... onsympathieke kerel vind. Hé, hey, geen sentimentaliteiten verzint. Als jongen, maar ook vaker. Want dat is nooit wel gekomen. Dat van die, van die honderd en landen, dat is... ...dat is imponerend. En dat u zo'n geheugen hebt... Voor... Niks geheugen. Geheugen is wel lekker, zegt Gieter... Kijk, hier zie je dit notitieboekje. Even dik als een psalmboekje hier, hè. Hier hou ik de boel in bij, dat ik... Dat heb ik verdomme al gezet. Kijk maar, hier, hier. hier de hele Rattepan staat erin. Begin met Zweden. Finland, Polen, Denemarken. En eindig met... Met Razzelkaima, Malta, Zuid Jemen en opper Volta. Hier, ja, Malta ben ik natuurlijk al lang geleden geweest, maar... Ik heb het pas op het lijstje gezet toen het onafhankelijk werd. Met die dingen moet je niet smokkelen. Ze dus ik goed op zijn boeken. Een leerde band en een kleine dan. Ik heb meer dan 20 jaar geleden in Singapore gekocht. En ik heb nooit meer zo'n goed boeken gezien. Ja. Ja, zo'n beetje het logboek van mijn leven. Daar sta je van te kijken. Hè? Dat er niet meer voor een heel mensenleven nodig is dan... Zo'n klein boekje. Ik zie je wat zeggen. De meeste mensen zouden met nog minder toe kunnen. Ik heb, ik weet niet, vermoord. Maar als iemand rottergaard met haar uitgehaald heeft. laat mij hem dan maar eens onder handen nemen. Niemand mag aan daar komen als hij is van mij. Ik scheur mijn repen. Op deze handen hier hebben wel eens vaker iemand gemold. U zou misschien eens moeten bedenken wat u die zeventiende precies gedaan hebben, kapitein Mart. Want het alibi van u is niet veel waard. Alentjes. Rijkt. En houdt Loopt naar de hel en vlug ook, anders Anders het echt kwaad. En zo vlug ben jij nou ook weer niet. Dat kan ik Ik zou me dan in het ziekenhuis loven als ik u was. Je oogwit ziet er behoorlijk geel uit. Toen waarop rap je weg. <lacht> het ene moment geloof ik dat hij me daartussen heeft genomen. Dan zou ik niet weten hoe. En het andere moment heb ik alleen maar met hem te doen. Die moord. Hm. Hij is of roekeloos oprecht of wel overorgelistig. In elk geval heeft iemand me toch wel een beetje te veel over het mollen van mensen gepraat. Ja, daar hebben wij een zak voor, hè. Hm. Mensen die erover praten. Bij voorkeur als ze tegen ons doen. Dat is een beroepsdeformatie. We pakken moordenaars. Dat is dat de Maar eigenlijk komen wij nooit toe aan... Ja, een echte confrontatie. En na een tijdje beginnen we over ze te piekeren. En nog wat later zijn we blij, echt blij en dankbaar... ...als een van hen zijn mond op bloed. ...en ons uitlegt met wat voor soort mensen we eigenlijk te doen hebben. Weet je, maar er zou een speciale telefoondienst voor moeten zijn... contactlijn tussen moordbrigade en moordenaars. Hm. Morgen pakken we je, maar vandaag leggen we ons oortje aan je ziel te luisteren. Leuk, hoor. En Zo is het toch. In dit werk vervreemden we zo van gewone mensen... De enige relaties die open blijven zijn zulke relaties, God beter. Leuk verhaalje. Waar zit je eigenlijk, Kenneth? In Jet. Ik heb het nooit van hoort. Bestaat dat echt? Nou, kijk, ik liep een oude vriend tegen het leidend Raxio. Ja? Dat uh, plaatje waar ik gisteren vandaan wilde. Nee, nee, nee. En hij heeft hier een zomerhuisje met strand, sauna en alles. Dus uh, wat ik vraag... Wel je wilt het, morgen pas komen? Dan... Ja, precies. Vind. Ja, vind. Dank je, maar de sauna in, hoor. Kun je er eigenlijk zwemmen om deze tijd van het Ik ga er in elk geval proberen naar de sauna. En raad eens met daarna gaan eten. Geen idee, wat dan? Kreeft! Nou, ja. Dat moet wel een goede vriend zijn die jij eh, dat tegen het hebben gelopen bent. Tot morgen. Dit was het tiende deel van de laatste veertien delen van de woordspelserie Moordplicht aan de Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana. ...naar de boeken van Sherwal en Walu. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Gerrie Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Harp Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.